Verlof. Ik vraag uw aandacht voor een radiocomedie door Claude Denis en Pierre Nivollet. Dit werk werd in 1957 bekroond met een eerste prijs van de Radiotelevision Française. De muziek voor dit spel werd speciaal gecomponeerd door Jean Vienaer. Vertaling Frans Bronklaus. Regie Léon Povel. Ik schrijf u om te vertellen dat ik veel eet en dat ik het goed maak. En dat ik een prettige vakantie heb. Ik eet heus veel en ik heb het hier erg leuk. En ik ben heel erg tevreden. Nou, heb je brief bijna klaar? Ja, tante. Schiet hem wat op, hè? Om een brief af te maken, zal ik u een leuk verhaal vertellen: het is hier gebeurd, in Mont-Venant-Lettreille. En het begon met, met uh, met tromgeroffel. Boeren, burgers en buitenlui. Het gemeentebestuur van Montfernon-Lettray heeft de eer en het genoegen... ...aan alle inwoners mee te delen dat de nationale feestdag, zoals ieder jaar op de 14 juli... ...geweerd zal worden. Brr. In verband daarmee, brengen wij u in herinnering dat de bevolking verzocht wordt... ...om bij die gelegenheid naar best vermogen en zo feestelijk mogelijk te vlaggen. Zegt het Zo is het aan dicht. We kunnen elkaar nauwelijks verstaan. Die vent maakt zo'n lawaai. Wat, wie? Lawaai de, de dorpsomroeper? Kom nou, kom nou. Als hij op zijn ezelsveld roffelt misschien wel, maar als hij omroept, dan hoor je hem niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer de onderwijzer begint daar nu niet over. Daar is het nu niet het juiste ogenblik voor. Het is altijd het juiste ogenblik wanneer de burgemeester om zijn vergissingen in te zien. Oh. Als ja, en zich te herinneren dat de Klerk Soleil bijvoorbeeld de gemeente over een luidsprekerwagen beschikt. Dat is modern, dat moet je ze toegeven. En dat bewijst dat de Klerk Soleil de burgemeester voor de vooruitgang is. Dat bewijst alleen dat hij ja. voor lawaai is. Uh, maar ik ben voor stilte, en rust. Hmm. ik neem geen voorbeeld aan het plek Soleiman, maar, maar aan Parijs. Kom, kom, kom, heer, hoor. Ja, nee, Elke ja. keer als de gemeenteraad vergadert, ja. is het hetzelfde liedje en dan wordt er alleen maar over die luidsprekerwagen gesproken. Allicht. Ja. ja, ja, maar vandaag zijn er andere problemen aan de orde. Ja, natuurlijk, meneer Pasteur, natuurlijk. Zolang men uw klokken maar hoort, hè, Laat alle luidsprekers u koud. Ik geloof zelfs dat u bang bent dat er ooit zo'n luidsprekerwagen komt. Ik? Ja, u! Want zo'n luidsprekerwagen, dat is de strijdbare stem van de lekenwereld. Zo'n luidspreker zal het geluid en het getingel van uw klokken overstemmen. Zo'n luidspreker zal luid rondbazuin. Ja, heer, heer. Het dat ik u alweer tot de orde moet roepen. Nee. nee. Jazeker, u beiden. U niet ter zaken doen, de ruzies springen ons maar van ons thema af. En toch is het ernstig genoeg, zou ik zeggen. Dus, mijn heren... Het zaklopen. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou is geen zaklopen meer. En waarom niet? Het is toch heel leuk en aardig. Ah, maar niemand vindt er meer wat aan. Ja, zo is het. Het gaat ermee als met mast klimmen. Weet jullie nog hoe het vorig jaar ging? Ja. ja. Je kon er een ham mee verdienen. <laughs> maar niemand klom erin om hem eruit te halen. Als we dan eens twee hammen aanhingen. Ja. ja, dat is een prachtig ja. ja, ja, ja, ja, ja. U hebt een slagerswinkel. Al ligt dat u er voor bent. Nee, Ach, nee, nee. Volgens mij moeten we van het bal iets apart maken. Ja. Juist. Dat valt altijd in de smaak. Ja, ja, daar ben ik gekomen weer eens. Behalve het genoegen, dat het verschaft, is zo'n bal een sociale factor, nietwaar, die niet te verwaarlozen is. Neemt u me niet kwalijk, maar wat bedoelt u nou eigenlijk met die, uh, die dure woning? Ja. Nou ja, ik bedoel eigenlijk meer de. Nou, de, uh, dat het dat, dat, dat, dat, dat bal door het vormen van dansparen huh, één groot demografisch effect bezit dat aangemoedigd dient te worden. Oh, kom nou. Alsof de jeugd op de nationale feestdag wacht om elkaar om de nek te vliegen. Oh, wat weet u daarvan, meneer Pastoor? Oh, ja, ja, ja. Of danst u soms? Nee, nee, nee. Maar ik hoor biecht. Meneer de onderwijzer. Ja, heren, heren, heren, heren. Zal ik u eens wat vertellen? Als niemand zich amuseert, dan komt dat door de bioscoop. Daar zit hem de knoop. Oh. Het is de bioscoop die ons dwars zit. U wilt het er zeker niet tegen Hollywood opnemen? En waarom niet? Hmm. Heren, laten we ons niet in illusies verliezen, mijn heren. Maar blijven we bij de werkelijkheid. Ik heb een voorstel te doen. Wij luisteren, meneer de burgemeester. Ja, Vanmorgen ontving ik een brief van een kermisklant. Ja, een zekere Alguero. Hmm. Hij vraagt toestemming om op het terrein van de gemeente te mogen optreden met een leeuw. Oh, een een leeuw. leeuw? Ja, meneer Heren, een leeuw. En ik dacht zo, ja, misschien... Ja, maar natuurlijk, laat maar komen. Ja, waarom niet uitstekend reeuw? Uitstekend? Nou ah, ja, ja, op voorwaarde natuurlijk, dat men zich de exclusieve rechten verwerft. Ja, maar, hè? Wat, wat, wat betekent dat nou weer? Dat betekent ook eenvoudig dat men onze gemeentenaren deze attractie aanbiedt voor ons dorpsfeest. En dit zal dan een waar schouwspel worden. Hè? Instructief, gratis, vrij van kerkelijke invloed. Ja, maar toch zeker niet verplicht, hè? slotte oh, ja, ja, ja, ja, ja. is het een nationale feestdag en dan... Nee, uh... nee, nee, heren. U begint toch zeker niet weer opnieuw, hè? Nee, vooral niet nou iedereen uiteindelijk eindelijk is een keer eens, is Ja, laten we liever de vergadering sluiten. Het is dus afgesproken dat we een leeuw krijgen. Maar nou, om onze gemeentenaren een verrassing te bezorgen... ...vraag ik u om de meest volstrekte geheimhouding. U moet weten, moeder, dat de Mont-Vernon-Laitreille een geheim, een geheim is. Het bewijs is dat ze het pas de volgende dag te weten kwamen... Mijn dierbare broeders moge uw hart op het zien van een leeuw niet slechts blijven staan bij het werelds genoegen van het ogenblik maar mogen tevens een aanleiding zijn tot grotere vuurigheid vermaakt u mijn dierbare broeders dat is het recht van alle gelovigen maar dat deze leeuw u herinneren aan de eerste offers aan het bloed dat vloeide in de Romeinse arenas aan de martelaren van onze heilige kerk. Beginnen we nu aan de les in de natuurlijke historie. Schrijf op. De leeuw. De, de leeuw? De leeuw. Kom maar. Van het Latijnse leeuw. Kom maar. Van het geslacht der katachtigen. Geslacht der kat katachtigen, wordt meest aangetroffen in de wouden van Afrika. In de wouden van Afrika. De leeuw, koma, valt de mens aan, valt de mens aan, koma, werpt hem ter aarde, ter aarde en verslindt hem. Een groene kleedje op de kaarten, een glas witte wijn. En maak wat voort, Juliette. Ik kom dadelijk. Ja, en voor mij een Alizette met een schutje cassis, hè? Oh, u drinkt rare dingen, mijn beste. Zeker een nieuw middeltje. Oh, een middeltje tegen de dorst, om u de waarheid te zeggen, mevrouwtje. En ook een herinnering, ach ja. Die leven doet me aan mijn avonturen in Afrika, denk wat? ik. Ik wist dat u aan Wichelroede lopen deed, meneer de apotheker, maar niet dat u ontdekkingsreiziger was. Oh, wat opwindend. Vertel, er eens wat meer ja, van. Ja, schud in alle geval eerst even de kaarten. Ja, eh, ik geef. Het. U Sla. was dus in Afrika? Ja, ik diende daar bij het leger, mevrouwtje, nee. als officier van gezondheid. Wat in oerwoud? Nee, nee, niet zo diep het land in, in Algiers. Nou, dat is toch in ieder geval Afrika? Ja, uw beurt. Ach, Afrika, een hel van zand, een hel van dorst, een hel voor de men. Ja, vijftig punten, boer, vrouw, koning en aard. Het schijnt toch dat men zich in de kolonie ook allesbehalve verveelt. U begrijpt wel wat ik zeggen wil, hè? Ja, ja het is inderdaad een heel ander ja, leven, mevrouwtje. Moeilijk, gevaarlijk, opwindend. Maar het brengt niet te min veel ontgoochelingen mee. Ja, troef, troef en nog eens troef. Mijn heren, telt u slagen. Maar eh, als u al eens in Afrika was, meneer de apotheker, dan zult u toch ook wel leeuwen hebben gezien? Ja, ja, ja die heb ik gezien, ja, oh. inderdaad. Oh, en hoe ziet zo'n er van dichtbij gezien nou wel uit? Eh, uh, uh, ja, uh, nou ja, weet je, zo'n beetje hetzelfde als vanuit de verte gezien, Rotterdam. Oh, oh. uh, groter dan. Ja, en uh, wat voor kleur heeft zo'n leeuw? Uh, de, de, de, nou, dat hangt van de soort af. Ja, maar zo over het algemeen. Uh, nou, zo so in het algemeen is het de kleur uh, van een jong her. Oh. Oh, en, um, en eten die beesten veel? Oh, ja, honderden kilo's, mevrouwtje. Honderden kilo's. Oh, honderden kilo's? Ja, niet tegelijk, natuurlijk. Ja, kom, kaarten, vrouw, of kaarten we niet? Ja, we zijn geheel tot uw dienst, mijn beste. Geheel tot uw dienst, hoor. Ja, maar toch zou ik nog wel eerst graag wat ijs in mijn anisette gehad hebben. Juliette. Juliette, dat helpt toch niet. Die zit bij de pensiongast, die jonge Parijzenaar. Ze zal zich heus niet vervelen, die dochter van meneer de burgemeester. Oh, het is toch maar een kind. Ah, de ondeugd breekt vroeg uit. Moet je zien met wat voor ogen ze naar de Parijzenaar kijkt. Het is dus waar dat je je verveelt... Heus, Juliette. Helemaal niet. Natuurlijk is Montfernon geen grote stad. Het is Parijs, niet? Ja, goed. Dat is wat anders. Ze zijn aardig, hè? De Parijse meisjes. Waarom zeg je dat? Nergens op. Om wat te zeggen. Dus het staat vast dat je vanavond vertrekt. Ik, ik, ik moet wel. Mijn vakantie loopt af. Maar volgend jaar kom ik terug, Juliette. Dat beloof ik je. Er gebeurt zoveel in een jaar. Waar ben je bang voor? Dat de leeuw je opeet? Dat beest? Daar ga ik nog niet eens naar kijken. Waarom niet? Je ziet er zo somber uit. Je hebt afleiding nodig, ontspanning. Morgen zal mijn hoofd daar niet naar staan. Juliette, waar ga je naartoe? Nieuwe wijn voor je halen. Deze is bijna leeg. Nee, blijf. In de gelagkamer wachten klanten. Als mijn vader dat zag, zou hij boos op me zijn. Luister, Juliette. Als ik eens bleef... Als ik het zou kunnen schikken, ik bedoel, als ik nog tot morgen hier bleef voor het feest. Ja? Dan zou we misschien samen de leeuw kunnen gaan zien. Samen? Ja, Juliette. Samen. Nou, u ziet wel, moeder, dat iedereen het over de leeuw had en ze vonden het allemaal fijn. Maar er waren twee zwarte schapen in het dorp. Geen echte schapen natuurlijk, maar twee knapen die door tante zo genoemd werden. De een heette Milou, een echte boef. Maar daar kwamen ze later pas achter. De ander die zijn vriend was, was er een van het dorp. Ze noemde hem de straathond. Waarom? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik heb alleen gemerkt dat hij alle mannen van hier papa noemt. En dat vinden ze niks prettig. Desmorgens op de speelplaats van de school, hengelwedstrijd om prijzen, alleen voor kinderen. Smiddags muzikale wandeling door het dorp, door de harmonie. 15 uur zanguitvoering door de schoolkinderen. 15 uur 15, Signor Alguero, de onverschrokken leeuwentemmer, zal voor ons optreden met Brutus, een Afrikaanse leeuw. Nou, en dan zeggen ze nog dat er op een dorp niks te doen is. Pas op opnieuw, kijk eens hier, ja, dat de is kant. nog niet alles, het feest gaat door. Na de leeuw krijgen we Jan Klaassen en. Bonjour, Veldrachter. Bonjour, papa. Ja, genoeg, straathond. Ik heb het niet tegen jou. Goed, papa. Hoorde je niet wat ik zei? Schiet op en zijn. Wat kan ik voor u doen, Veldrachter? Oh jee, je brutale mond, Je kent de voorschriften betreffende het verblijfsverbod van ontslagen gevangenen. Op mijn duimpje. Waarom heb je je dan gisteren niet op het bureau gemeld? Haha, dat zou je duur te staan komen. Oh, kom nou. Bro. Nee, daar kun je op rekenen. Ik zal een gepeperd uh, rapport over je brengen. Heel tot uw dienst. Ja. Tot ziens, veldwachter! Ja. Tot ziens, papa! Ja. Eindelijk brak de grote dag aan. Meneer de burgemeester had de bomen vol met lampions laten hangen, en hij had zelfs de vlaggen laten wassen. Op het podium was een groot, rood gordijn, zoals bij een toneelvoorstelling. Achter het gordijn stond een kooi en in die kooi zat de leeuw Brutus. Iedereen wachtte vol ongeduld. Meer dan een half uur heeft meneer de onderwijzer de schoolkinderen laten zingen. We dachten dat het gordijn nooit open zou gaan. En de mensen dachten, krijgen we die leeuw te zien of niet? Maar niemand kon daar een antwoord op geven. Want op het laatste ogenblik gooide Brutus alles in de war. Omdat hij zo'n vreselijke honger had. Ja, een vast bedrag is een vast bedrag. Ik geef geen duimbreed toe, monsieur Alguero. Maar, nee. dat vast bedrag was voor het optreden. Nee, nee, nee, nee. Alleen voor het optreden, niet voor de voeding. U moet een besluit nemen, burgemeester, hoe dan ook. Wat moet ik met al dat vlees als u het niet wilt? Ik heb honderden kilo's ingeslagen. Mijn hele winkel ligt vol. Makké, ik wil uw vlees heel graag, mevrouw Tjemio. Maar het betalen doe ik niet. Het eten van de leeuw komt altijd ten laste van de gemeente. Maar, ik, ik houd maar mijn contact. Er is nooit sprake van geweest dat ik dat beste van u te eten zou moeten geven. Maar als het nu oh. eenmaal is, is zo gebruik. Nee. In alle landen is het zo, de burgemeester betaalt. Altijd, altijd, altijd. Ach, arme broeders. ...heeft al 24 uur niet gegeten. Kom meneer de burgemeester, doe iets. Nou goed, geef hem dan maar een been om hem koest te houden. Ja, spreekt ja. over een edel en edelmoedig dieren zoals de schoothonde. Ah, oh, Madonna, als u toch een hart had. We kunnen ook niet langer wachten meneer de burgemeester. Die arme kinderen hebben geen stem meer. Het is onmenselijk ze zo te laten zien. Oh ja, die arme kleine, een bambini. Nou ja goed, kom dan maar eerst op met die leeuw. Later spreken we dan maar verder. Dus. U betaalt, ik wil u uh, horen. Uh, ten dele, enkel uh, ten dele. Nee, uh, niente, dat gaat niet. Ik kan mijn leeuw niet ten dele laten zien. Ik laat me niet voor een gek houden. Alles of niets, voor u zo goed als voor mij. Neem een besluit, meneer de burgemeester. Het volk wordt ongeduldig en komt in opstand. Nou, nou goed dan. Maar uh, het is alleen maar om een eind aan te maken, hoor. Ik, ik, ik zal betalen. Juliette, kom hier. Hier kun je beter zien. Hemeltje, wat een mensen. Ja, je vader heeft een schitterend idee gehad. Ik wed dat die leeuw voor hem de mooiste dag van zijn leven zal zijn. Oh kijk, François. Zelfs de mensen van Soleil zijn hierheen gekomen. Het hele dorp is hier. Waarom? Hebben ze in Soleil dan geen feest vandaag? Jawel, maar zij hebben geen leeuw. Stilte. Laat meneer de burgemeester spreken! Veel lange reden voor, ik heb een leeuw! Hilde! Hey, Geachte medeburgers! Over enkele seconden... ...zal het republikeins rood van dit gordijn opgaan... Voor een grote verovering van de mens. De leeuw. Gooi zult hem zien. In levende lijve. Brullend en indrukwekkend. Zijn woeste manen schuddend. In de lichte bries. Van ons liefelijk daar. Ja. Nog één enkel woord. De tegengevoelige en fijn dames mogen gerust zijn. Het schouwspel is onschuldig en kan geen kwaad. Niemand hoeft iets te vrezen. Alleen de temmer loopt het risico opgegeten te worden. Maar hij is al gewoon. Het is een vak. En nu een laatste woord. Livre mon ferron lettré Livre de république Livre du livre Werkelijk verschrikkelijk. De deur van de kooi stond wijd open en Brutus de Leeuw was er niet meer. Iedereen rende weg om zo gauw mogelijk een veilig plekje te zoeken. Een kelder, een schuur, een stal, een kippenhok zelfs. Alles was goed als het wilde, schrikkelijke beest er maar niet bij kon komen. Ook werd de klok geluid om iedereen te waarschuwen. François, houd je nu al op? Henk, ik ben geen koster. Klokkenluiden is een apart beroep. Net als dieren temmen. Kom, geef me je hand. We gaan naar boven. Waarheen? Helemaal naar boven, de toren heen. Dan kun je alles zien wat er gebeurt. En dan zijn we veiliger. Jij misschien? Maar wat mij betreft weet ik het nog zo zeker niet. Oh, wat heb je zo ineens? Ben je bang voor? Hè? Nee, maar uh, wij te daarboven, helemaal alleen. Het... Dat, dat, dat zou toch niet passend zijn? Oh, wat is dat nu voor onzin? En als we nu een schipbreuk geleden hadden? Als we op een onbewoond eiland waren? Zou je dan ook denken aan wat passend is en niet? Dat is niet precies hetzelfde. Het is wel precies hetzelfde. Kom, ga mee. Hoorde je niks? Nee. Maar, wat hoorde ik dan? Ah, je hoeft nergens bang voor te zijn. Leeuwen klimmen, niet in klokkentorrens. François? Maar mijn kleine Juliette, ik ben er toch. Dat is het hem juist. Als mijn vader ons hier samen vond, het is vreselijk. Weet je, mijn vader die... Miss? Ja. Het is beter dat ik wegga, François. Met die leeuw buiten is dat toch wel een beetje gevaarlijk. Ja, je hebt gelijk de... Is het niet? De beste oplossing zou zijn, als ik hier blijf, jij... Wat? Ja. Het is de enige oplossing. Oh nee, stel je voor, ik hecht aan het leven. Ik wil niet de kans lopen met huid en haar opgegeten te worden. Goed dan. Ik, uh, ik verwijt je niet. Ik dacht alleen maar dat... Ik ga tot ziens, François. Juliette, waar ben je gek? Ik heb het toch allemaal voor de grap gezegd. Als iemand naar buiten moet, dan ben ik het. Dus, uh, dat is dat. Ik zal gaan. Tot ziens, Juliette. François. Vaarwel. Voor altijd. François! Riep je? Ik? Oh. Nee. Oh. Goed dan. Nu ga ik dus... Je zou voor mij kunnen sterven? Ja, ik was het minste juist van plan. François, Juliette. Laten we ons hoofd niet verliezen. Laten we kalm blijven. De leeuw is ontsnapt, goed. Maar wij bevinden ons in de positie van de jager tegenover het wild. De jager heeft altijd het laatste woord. Oh, wat een dag, wat een dag. Kom, kom, kom, een beetje koelbloedigheid, meneer de burgemeester. Uw houding is te laken, meneer de burgemeester, want dit is niet alleen neerslachtigheid, ook die oh, Vreselijke dag. Toch bent u het die het voorbeeld zou moeten geven? Ik kan hem al niet meer aanzien en je mijn kippenvel. Uw houding is des te minder te begrijpen, omdat de situatie welbeschouwd niets tragisch heeft. Bedenk meneer de burgemeester dat de natuur haar logica heeft en dit dier niet gevaarlijk kan zijn. Dat zou ik juist zeggen. Ja, de leeuw valt slechts aan om zich te voeden. Yes. Hij yes. doodt slechts als hij honger heeft. Precies. Maar een dier van het circus. Goed verzorgd. Goed doorvoed. Oh, alle duivels nog aan toe. Zegt u want dan dat het zo is, meneer de apotheker. U zal hem misschien geloven, want u was immers in Afrika. Alles wat die heren zeiden is volkomen. Ah. Alle duivels wat een ellende. U hoeft niet te vloeken, meneer de burgemeester. Maar omdat u niet de moed hebt hun de waarheid te zeggen, zullen Monsieur Alguero en ik het doen. Wat een dag. Mijne heren, de leeuw heeft niet gegeten. Oh, oh, oh, oh. Uit geestigheid, kwaadaardigheid, heeft die man geweigerd het voedsel voor de leeuw te betalen. Nou weet u de volle waarheid. Nou meneer de burgemeester, hoe hebt u dat kunnen doen? Hoe, waarom? Het is toch makkelijk iemand te beschuldigen. De feiten hebben mij ongetwijfeld in het gelijk gestemd, maar mijn bedoeling was lafwaardig. Ik, ik wilde sparen. Op de gemeente financiën. Uh, Gaf eens je ja. rekenschap van de gevolgen? Ik, weet het er goed in doen. Oh, gelukkig. Oh, wat een dag. Het is waanzin, wanbeleid, sabotage. Ik zeg oh. dat het een misdaad is. Misdadigers oh. hebben ze wel veel minder opgevangen. Oh. Een misdaad? Het is erg, heren. Het is een stommiteit. Oh, ach, wat, oh. jullie praten met de oren van het hoofd. Ja, goed, goed, goed, goed. Ik heb een vergissing gemaakt. Maar ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik ben nog altijd uw burgemeester. En ik, ik, ik, ik ben het die hier te bevelen heeft. In plaats van te klagen en te jammeren en mij te beschuldigen, konden we ons beter verenigen. Alle hulpkrachten van het dorp dienen te worden gemobiliseerd. Begrijpen? Nou goed dan, heer. Laten wij ons mobiliseren. GELUIDEN te wachten sloegen ze aan het mobiliseren maar hoe ze ook aan de deuren belden en klopte en bonkte alle deuren bleven potdicht en tenslotte mobiliseerde de algemene mobilisatie alleen maar de mobiliseerders Retom! Mijne heren, al voor ons het dorp te verlaten, maken we eerst ons krijgsplan op. Uitstekend. Wij zijn niet bijzonder talrijk, maar wij zijn verenigd. Wel aan, laten wij verenigd blijven, want Eendracht maakt macht. Bravo. Dit is wat ik u voorstel. Wij zullen ons verspreiden... In de richting van het kleine bos. Ja, maar, maar, maar, maar de draagt de ander. Ah, stilte, stilte, stilte. Een beetje meer tucht en orde. Wij zullen met stokken op de grond voor ons slaan... ...totdat de leeuw uit zijn hol komt. Daarna vellen we hem. Broeders vellen. Oh, madonna. Ja, ja En als we hem met al die herrie op stem hebben gejaagd, ...zal hij ons bespringen voordat we de kans krijgen hem neer te schieten. Geen herrie en lawaai. Maar muziek hebben we nodig. Daar worden de Leeuwen zacht en kalm van. We spelen hem een klein wijsje voor. En dan doden we hem. Hem doden, ah, madonna. Er is maar één oplossing. Strikken. Strikken? Wat, wat bedoel je dan nou met strikken? Nou, een kuilgraven die met takken bedekken. Waarop je dan een geit legt. He, en dan? En dan? Ja. Nou, dan wacht je. Ja, dan wacht je natuurlijk tot die geit in die kou valt. Ja, he, dat, dat, dat is natuurlijk de grootste onzin. Er is heus wel wat beters. Ja. Wat bijvoorbeeld? Vuurwerk, vuurwerk. Ja. Ik steek dat aan. Dan moeten jullie eens zien. Een vuurpijl. Boem, de leeuw vandoor. Ja. Zo'n draaiende ster. Ploef, plof, plof, plof, plof. plof. Er rent de heuvel af. Een hele sterrenregen. Plof, plof, plof, plof, plof, plof, plof. plof. En hij ja. zit in clershollei. Nou oh ja, en dan? En dan? Ja. Dat, dat, dat, dat is onze zaak dan niet meer. Ach, He? nonsens. Er gaat niets boven de weggeroede. In plaats van op de onwaarschijnlijke mogelijkheid te wachten dat de leeuw op de geit afkomt, zal de nee. weggeroede ons nee. naar de leeuw brengen. Nee, nee, dat is waanzin. En ik beweer dat het slaan met Laat over die weggeroede uitscheiden, uh, maar, maar die ja. kuil met die geit. Nee, muziek. En ach, ik zeg u dat zo'n weggeroede. En mijn vuurwerk om... dan. Wie durft te beweren dat ja. dat geen lawaai is? Vrede, vrede, beminde broeders, vrede. Denk aan de Eendracht. Oh ja, maar wat is dan uw mening, meneer pastoor? Mijn mening is dat slechts het geloof de wereld redden kan, meneer de burgemeester. En... De voorzienigheid. Ah, ja. De voorzienigheid. Bestaat er ook een voorzienigheid voor leven, meneer Pastoor? Wij kunnen slechts op onszelf vertrouwen. Of op onszelf? allen? Ja, zeker. En daarom is mijn oplossing. Nee, nee, nee, nee, dus die van ik mij! Spraak ja, van, wij van ja, dat ja. wat ik voorstel. Ja, maar jullie heere, moeten toch heere, toegeven dat heere, mijn methode. mijn mijn denk toch aan de eendracht? Ik heb er genoeg van. Het is juist de eendracht die ons scheidt. Als we bij elkaar zijn, dan zijn we het nooit eens. Er is maar één ding mogelijk om indrachtig te blijven, namelijk uit elkaar gaan. Ze gaan... ...allemaal een andere kant op. Oh, het is vreemd, ik had mijn dorp nog nooit zo gezien. Wat? Is het de eerste keer dat je in de toren geklommen bent? Kijk toch hoe leeg het is. Ni niets beweegt meer, niets leeft er nog. Alles is stil. Zo moet de wereld geweest zijn na de zondvloed. Ja, toen de wateren zich teruggetrokken hadden. Wij hier op onze toren zijn als Noé in zijn ark. Ja, een ark waarop de leeuw zijn plaats voor beurt <laughs> Het zou fijn zijn als we alles opnieuw moesten beginnen. Alles? Ja, we zouden hand in hand de straten van het dorp intrekken... En geleidelijk aan, in de loop der jaren, zouden de lege huizen zich vullen met gelach en geroep. En wij zouden kunnen zeggen dat het dankzij ons was, omdat wij van elkaar hielden. Geloof je dat dit mogelijk zou zijn? Waarom niet, Juliette? Oh, het zou een mooie droom zijn. Kus me, Juliette. François! 50. Dat zal toch wel genoeg zijn? Dat moet wel. Ja, toch was twee meter misschien beter. Wel nee. Zelfs voor een eerste glas begraven is graven we niet dieper. Ja, dat is omdat een lijk zich niet beweegt, maar een leeuw. Een leeuw? Wat bedoel je? Nou, als hij probeert uit de kaal te springen. Waarom nou, nou, dat valt nog te bezien. Onmogelijk. Als hij die geit in zijn maag heeft, zal hij geen reden meer hebben om er vandoor te gaan. Het is immers de honger die de dieren wild maken. Nou ja, en toch zou ik Alles zeggen wat ik weet is dat ik genoeg heb van het graven. En als jij ermee door wilt gaan, nou nee, goed. Hier. Hier heb je mijn schop. En als je van reis houdt, profiteer er maar van. Het schijnt dat je, als je maar door blijft, graven uiteindelijk in China belandt. Dat is toch niet waar? Op mijn woord. Dat zijn dingen die men in mijn vak weet. Moet zelfs de kortste weg zijn. Ach, dan zou je inderdaad maar een lift hoeven te maken. Ja. En je drukte maar op de knop en je was in China. Ja. De benen in de lucht. Nee, dat zou voor de dames nogal hinderlijk zijn. Ja, ja. Dat zal dan ook wel de reden zijn waarom ze nooit zo'n lift gemaakt hebben. Hoe meen je? Dat ze zo'n lift niet maakten met het oog op de gepastheid. Ja, ongetwijfeld. Toch is het zo moeilijk niet. Je hoeft alleen maar een lift te reserveren voor dames. Ja, en een lift voor rokers. Natuurlijk. En ook liften alleen voor dames die roken. Ja, wat een rompslomp zou dat geven. Ja, het zou een slot van rekening ook niet rendabel zijn. Nou ja, daarom hebben ze er natuurlijk ook maar van afgezien. Natuurlijk. Ja, het is de preutsheid die de vooruitgang tegenhoudt. Ja, de preutsheid en de tabak. Nou ja, bij nader inzien zal het wel gaan. Wat? Die 1,50 meter. Het zal maar genoeg zijn. Om een china te komen? Nou, nee. Om die leeuw te strikken. Ja, de enige kink in de kabel is die stomme geit. Waarom? Heb jij niets gemerkt? Nee. Die stomme geit hier blaadt niet. Die is inderdaad stom. Uh, wat zou dat? Wat dat zou? Als die leeuw niks hoort, dan komt die ook niet. Dan hebben we die kou voor niks gegraven? Sapperlood. Dat is waar. Luister. Er is maar één middel. Welk? Zelf voor Hoe dan? <laughs> Luister maar. Be Be ja? ja. Nou, zeg je me daarvan? Ja, nou, niet kwaad, maar het is misschien beter een jongere na te doen. Hè? Het beest is malzer, en dus zal dat de leer misschien beter bevallen? Luister. Me me ja, ja, me ja, ja, ja. Ja, maar nou lijkt het vlees misschien te nuchter. Nou ja, kijk, dan moeten we het tussenin proberen. Oh, nou, vooruit, daar gaat hij dan. Mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee dat is Uitstekend. Zeg maar, zeg eens. Hè, dan krijg je dorst van als je voor geit moet spelen. He, he, maak je niet ongerust. Ik ben op alles voorbereid. Ik heb een fles oude klaar, nou, bij me. dat is dan in orde, hè? Terwijl de ene blaad drinkt de ander, en terwijl de andere blaad drinkt één. Dus iedereen op zijn beurt? Ja, goed. Jij blad en ik drink. Nee, ik drink en jij blaten. Nee, ik zal drinken en jij moet blaten. Ja, als ik niet drink, kan ik niet blaten. Om te blaten moet je drinken. Ik ben er zeker van dat hij zich achter de struiken verschuilt. Monsieur Aguero, Monsieur Aguero! Vrouwtje. u loopt de vlucht. Scuse, mevrouwtje, het spijt me zeer, maar die leeuw is alles wat ik bezit. Oh, mijn hart klopt zo snel, zo snel. Laten we even blijven staan. Mijn broeders, ja. wij moeten hem vinden. Oh, oh, alsjeblieft, Monsieur Aguero. Nou, omdat u het vraagt. Oh, oh Monsieur Aguero. Oh, mijn lief, mevrouwtje. Hm hoe komt u toch aan die fascinerende blik? Jo, oh, hm, ik weet niet. Dat is bij mij iets heel natuurlijks. Oh, als u me aankijkt, meneer Aguero, oh, dan voel ik me, voel ik me. Dat komt misschien omdat ik wilde de dieren dresseren en uh, vrouwen. Die vrouwen. Kom, kom, ik weet wat ik zeg. Er zullen er niet veel geweest zijn. Die aan uw weerstand konden bieden, is het wel. Soms, mevrouwtje? Soms. Kom nou. Goed dan. Heel zelle, moet ik zeggen. Ach, hoe heerlijk moet het zijn getemd te worden door een man als u gehypnotiseerd door uw blik, monsieur Aguero. Maar kijk, die hypnose is niet alles, lief mevrouwtje. Daar is ook nog de zweep. Ah, de zweep, oh. Ah, dat is prachtig. Maar, mevrouwtje, wat ik u verzoeken mag, laten we hier niet blijven. Dan gaat Brutus ervan door. Laten we gaan. Ah, ik volg u, monsieur Aguero. Ik, ik, ik zal u overal volgen. Laten we de grote weg nemen. Nee, nee, laten we liever de bosjes ingaan. Brutus is misschien gaan drinken. Gaan we naar de maar je om de brug over te gaan, moeten we toch de grote weg nemen. Ik ken een plek waar de rivier niet diep is. Daar zouden we door het water kunnen varen. Oh, maar dan, dan wordt uw mooie japonnetje laat. Lief, me vrouwtje. Ah, u zult me dragen, monsieur Alkwer. Oh. Oh. U zult me in uw armen nemen. Dus die wichelroede van u zal ons rechtstreeks rechts naar de leeuw brengen? Ja, met onfeilbare zekerheid. Ah, het is dus zoiets als een magneet. Magnetisch, hè? Als u het zo noemen wil ik... Ja. De magneet trekt het ijzer aan en de wichelroede de leeuw. Zo ongeveer. Maar waarom hebben we dan bijna een half uur gelopen? Ja, waarom, waarom, waarom niet gelopen? Als uw wichelroede de leeuw aantrekt, dan hoeven we toch maar te gaan zitten en dan te wachten. Hij zal dan uit zichzelf komen. Onfeilbaar zeker komt hij dan. Is er is geen sprake van. De wichelroede leidt ons. Die leidt ons naar de leeuw. Oh, oh, dat verandert de zaak. Wat verandert het dan? Nou? Ja, dat verandert alles. Het is niet meer de wichelroede die de leeuw aantrekt... ...maar de leeuw die de wichelroede aantrekt. Dus is de leeuw eigenlijk de magneet. Ja, nou, goed, als u het zo wilt ja, zien... Ja, maar u geeft toe dat het de zaak verandert. Heus, ik begrijp volstrekt niet wat u bedoelt. Maar als wij het ijzer zijn en hij de magneet... Ja, nee, stil. Wat, wat is er? Het beweegt. je, genaar, ja... ja. Uh, Hou je Wegrode good vast. Het lijkt wel over dingen van wil. Het weert zich zoals het zich nog nooit geroerd heeft. Oh, no, die leeuw is toch maar een goeiemarneet. Ja? Het is de leeuw niet huh? Maar iets anders. Wat dan? Ik weet het niet. Waar dan? Daar. Onder de grond. Kijk. Ja. De weglode me mee. Ja, die dwingt me. Oh, op de het is misschien een schat. Zou die denken? Ja, al niet. Goudstukken, edelslijn, goud. Dat is het. Ja, dat is het zonder twijfel. Wacht hier, ik ga een hoel inhalen. Wat er ook gebeurt, voor u niet. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hoor u dat, meneer pastoor? Ik meende toch dat iemand ons antwoord gaf. Uh, helaas, meneer de onderwijzer. een echo, een illusie. En die gangen vormen een onontwarbare doolhof. Meneer Pasteur, als niemand ons te hulp komt, dan zijn we verloren. Dat gods wil geschieden. Oh, alsjeblieft, meneer Pasteur. Die duisternis, die vleermuizen, dat druppelende water, dat is toch al mooi genoeg. Moet het dan ook nog de goede God bijhalen? ik was een idioot dat ik met u meeging, meneer Pasteur. Een leeuw, een leeuw zoeken in een steengroef... dat is toch krankzinnig. Laten we hopen dat. Wat u bedoelt? Niets bewijst dat de leeuw hier niet is. Wat heeft hij nou Misschien is hij verdwaald, zoals wij. En, en, en dood hij nu door de gangen rond. Dat, dat, dat, dat is te gek. Dat is echt te gek. Dat is, dat, dat is een onmogelijk. La, laten we het hopen, mijn zoon. Laten we het hopen. Meneer Verstoeur, met zijn reukzin... zijn reukzin van uitgehongerde beesten... geeft dat niet, zal hij ons op het spoor komen. En die wilde beesten zijn als katten. Die zien in het lonker. Ja, ja, als, ja. als u ja. Lucifer niet in een plas water had laten vallen... zou u ook kunnen zien. Oh, wat ik u verzoeken mag, meneer bestuur. dat is nou toch, toch, toch niet de tijd de muzie te maken. Begrijpt u toch dat... Als die leeuw in die steenroef is, dan zijn wij het enige mogelijke voedsel. Ja, ah. dat is zo. En, en, en het is misschien ons lot samen te sterven, meneer de onderwijzer. Oh. Eénzelfde dood, éénzelfde marteling als de eerste christelijke... Oh, nee, oh, nee, nee, laat hem roepen. Laat hem nog eens roepen. Hallo? Hallo? Hallo? Oh, dat wachten. Dat wachten in het donker. Het is om gek te worden. En dat kan uren duren. Dagen, maanden misschien. Bid, mijn zoon. In het gebed schuilt vertroost. Meneer Pasteur, maak geen misbruik van de toestand. In de eerste plaats ken ik geen gebed. Arm kind. En in de tweede plaats, als, als God bestaat, dan weet hij wie ik ben... en dan zal hij me oordelen. Ja, hij, eh, mm, hij weet bijvoorbeeld, meneer Pasteur, dat ik niet altijd eerlijk en oprecht tegenover u geweest ben. Helaas, meneer de onderwijzer. Het is mijzelf ook wel eens gebeurd... dat ik u heb bestreden met middelen die niets christelijks hadden. Het is niet dat wij slecht zijn in nee, nee, maar het is de, de politieke hartstocht die ons op dwaalweer gebracht. Toch zijn wij allen broeders. Ja, vijandelijke broeders soms, maar broeders. Broeders, ondanks alles. Broeders. broeders. Wat een dag, wat een dag. De leeuw is ontsnapt. Mijn dochter is van huis. En ik, ik ben geruïneerd. Ja, laten we nou de juiste volgorde in het oog houden, meneer de burgemeester. Laten we eerst met die leeuw afrekenen. Ach wat, een ontsnapte leeuw wordt wel teruggevonden. Maar als een dochter verloren raakt, dan is het voor het leven. Ik heb, ik, ik, ik heb geen minuut te verliezen. Ik ga... Haar ja, maar onder dergelijke omstandigheden ja. is het uw plicht, meneer de burgemeester. Oh, plicht, plicht. En mijn plicht als vader ja, dan? Ik, ik, die respecteer ik, meneer de burgemeester, maar ja. het komt me voor dat het algemeen ja. belang... Is. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk, u hebt gelijk. Maar niet tenminste een tragisch hartverscheurend conflict, hoor. Jazeker. Nou, geef mij de vuurpijlen. De dus maak. u blijft? Ja, ik offer hem al. Ah, daar ben ik blij om. Helemaal alleen zou het me niet makkelijk geweest zijn, maar met ons twee kunnen we alles afsteken. Wat het hele vuurwerk? Nou, rommel, als je die leeuwschrik aan wilt jagen. Ja. Dan moet die hele bliksem zijn lucht in. Ja, maar als hij nou eens doof is, dan, dan helpt het niks. Hè? Hij is niet doof. Ja, maar in elk geval dat al die vuurpijlen niet te duur zijn. Uh, hier ligt voor 40.000 franc bij elkaar. En dan laat ik ze u nog voor de groothandelsprijs. Wat? 40.000, Frank. 40.000, Frank. Ja, u had me een goed mm. vuurwerk besteld. <hums> en ik moet dat allemaal betalen? Drommels, ja. <hums> want u bent de verantwoordelijke persoon. Oh, wat dan dag. Wat dan dag. Nou, hou je oren dicht, wat reden, burgemeester. Ja. Het gaat af. Oh, kijk eens. Maak je, ik zie niet. Daar, daar omhoog in de lucht. Oh, het vuurwerk. Bent u daar is... zeker, van dat het vuurwerk is? Oh, het slot. Een sterrenregen, Monsieur Aguero. Oh, bravo, bravo. Vuurwerk verschrikkelijk. Dat doet me altijd aan de oorlog denken. Ja, maar dit is toch maar gewoon vuur. Hè? Ach, die oorlog, dat is een ramp. Oh, dat hoeft u mij niet te vertellen. Ik ken niets verschrikkelijker dan de oorlog. Inderdaad, monsieur Alguerro, inderdaad. De oorlog, dat is voor de mannen het einde. Oh. kijk, okay, lieve vrouwtje, u schrijft. Van aandoening, monsieur Alguerro. Een aandoening. Verhoor misschien. Helaas, ja. Was hij jong? Mijn eerste man, ja. We waren even oud. Ik meen dus te mogen aannemen dat u twee mannen had. Drie. O, oh, neem me niet kwalijk. Dat wist ik niet. Oh, het is niet zo erg, monsieur Elkwerdo. Het is niet erg. Nooit meer oorlog, lief mevrouwtje. Nooit meer oorlog. Oh, oh, maar ze zijn niet in de oorlog gebleven. Nee, in hun geval wisten ze het niet precies verval van krachten, weet u. O, dat is vreselijk. Ach, kom, laten we er maar niet meer over praten. Het is al zo lang geleden. Maké, maké. Weet u, monsieur Alguero, die bosjes roepen herinneringen in mijn bakken. Herinneringen aan mijn jeugd. En uw jeugd? Dat was gisteren. lief me oh, Het kwam zelfs voor dat het vanmorgen was. Men is zo oud als zijn hart, monsieur Alguero. En als zijn aderen, lief mevrouw. Laten we die vergeten. Nee, laten we die vergeten. <tied> Mijn jongen zei tegen me, wat moet je met dat houweel?" Dat moet ik ermee, heb ik hem geantwoord. En Ik heb hem een draai om zijn oren gegeven, want waar het schatten betreft... ...gaat het niet zozeer om rijk worden, maar vooral om het ongemerkt te worden. Nou zeg, neem het eens dus van me over. Huh? Ja. ja, ik ben niet gewoon grondwerk te verrichten. Oh. Ja, maar nog... Ja, geen mevrouw. het zal niet lang duren. Maar u moet uitkijken dat ze ons niet bespioneren, hoor. We kunnen geen nieuwsgieriger gebruiken. Nou, eh, want dan moet u schieten. Ja, ja, ja, maar als ik hem raak... Nou, en eh, wat dan nog? Met die leeuw die rondzwerft is het heel gewoon dat je zenuwachtig bent. Nee, geloof me, ik heb aan alles gedacht. Lustig schieten. Ja, en ja. Eh, als de schatte moeite waard is... ...zal dit de grootste overwinning voor onze vereniging betekenen. Uw vereniging? Eh, welke vereniging? Uh, de vereniging van wegroedenlopers, van de Loire en Cher natuurlijk... En als ik mijn rapport inzend. Wat? Uw rapport? Ja. U bent niet lekker. Als je een schat ontdekt, dan rapporteer je niks en hou je mond. Ja, dat is de statuten van onze vereniging. Wat kan mij de... die vereniging van u schelen? Ja, ik ben eerlijk en donateur. Nou dan, ze danken alles aan u, maar u niks aan hen. In elk geval geen woord over die schat, want dat ja, is. Ja, goed, een... goed, goed, goed. Huh? Huh? Huh? rapport, het toppunt. Je kunt evengoed tegen een stel over zeggen. Ik ben rijk, schud me maar uit. Ja, ja, u hebt gelijk. Uh, en dan heb je nog de ontvanger, die neemt alles in beslag. En de erfgenamen, ja, die met alle geweld haar senicum in je soep ja, willen doen. Ja, ja, ja, u hebt gelijk. Maar je kunt toch ook niet aan alles denken? Ja, maar ik wel. Hoorde u dat? Mm. Uw houweel raakte iets met talen. Trommels, het is de schat, Kees, wat? We moeten nou voorzichtig te werken. Wel nee, wel, nee, niet aarzelen. Zo'n kist heeft geen waarde. Maar wel wat erin zit. Nou goed, daar gaat hij dan. Ik breek hem open. Hai! Een bron. Ik heb een bron. Een bron Kom maar zo hier met die wikkelhoeder. Dan tuig ik jou. Laat me los. Laat me los. Wat kan met die schat van jou schelen? Ik heb een bron onder. Een bron, een bron van ellende. Dat is het, en niks anders. Kom, help me dat gat weer gauw oh, dicht naar de Mijn berg. bron, mijn bron. Ah, ah, ah. Ja, heb u het dan nog niet begrepen? Kijk eens omlaag, idioot. Het is de waterleiding van het dorp. Licht, lucht, we zijn gered. Het is een wonder, het is een wonder. God zij geloofd. Iedereen dank wie het ook zij. Oh. Oh, wat is het heerlijk om te leven. Oh. Dat avontuur, dat was een beproeving. Uh, dus, ja. Een zware beproeving. Ja, dat is zo. Ja, en je komt er weer uit. Weer uit met een nieuwe, met een blij hart. Ja, als gelouterd. Oh, ik heb wat honger als een paard. Ik zou zelfs die, die leeuw kunnen verslinden. Ik, U niet, meer Bezor. Ik, ik zal vanavond met meer godsvrucht dan ooit mijn avondgebed bidden. Ja, dat is een feit. Oh, wat mij betreft geloof ik dat ik vanavond eens lekker de stad in ga. Is. Ja, oh, ik, voel me, ik voel me zo flink, zo flink als de jongen. Kerel, ik sta uh, als het ware ter beschikking, meneer pasteur. Ja, dat is het, dat is het. Ik sta ter beschikking. Wa waarvoor? Ja, mijn ja. zoon? Waarvoor? <laughs> voor alles, voor iedereen, voor de zon, voor die mooie dag en voor de nacht. Maar ik hoop dat u die mooie dromen brengt. Mijn zoon? Oh, nee. Nee, geen dromen. Geen dromen, maar het springt even de werkelijkheid gemaakt. Uitstekend idee. Huh? Wat? Vanavond sta ik ook ter beschikking. En als u wilt, dan vieren wij samen onze terugkeer tot het leven. Wij gaan samen een klein zondetje bedrijven. Wat? De zonde van de gulzigheid is op een dag als vandaag een dagelijkse zonde. En de goede God zal ons die vergeven. Heb ik van mijn leven? Dus als u dan nou vanavond bij mij zult willen komen dineren op de pastorie... Op de... Wat was doe Ja, ik heb in mijn kelder een fles die ik voor een grote dag bewaarde. En die zouden we dan samen soldaat kunnen maken. Ja, inderdaad, juist. Ja. Ja. We steken een vet gemeste kip aan het spit. En we geven onze medeburgers een lesje in burgerlijke verzoen. Ja, jazeker. Juist. Ja, we zullen samen een avond hebben van eerlijke, gezonde kameraadschap. Van man tot man. Van man tot man. Geloof me meneer de onderwijzer, wij zullen ons uitstekend amuseren. Oh ja, oh ja. Wat zullen wij ons amuseren? <truimert> Mijn kleine Umberto, Umbertino. Mag Mathilde, het is nu de tijd niet voor puzzelarij. Wij moeten onze kleine aangelegenheid bespreken. Ah, Umberto, nou wat? Een huwelijk is een verbond met zakelijke kanten die besproken dienen te worden. Maar wat valt er te bespreken? Het is dood eenvoudig. Ik ben de slagersvrouw en jij zal de slager zijn. Dat hebt het nog niet gezegd. Kijk, is nog niet gedaan. Ah, oh, mijn lieve kermisklant, betreur je vrijheid nou, hoor. Ja, nee, nee, nee het, het vervelende in mijn vak is het stille seizoen. Maar in dit opzicht hoef je niet bang te zijn. De mensen eten iedere dag vlees. Oeh, oh, oh. wil dat misschien zeggen dat er 365 dagen per jaar gewerkt moet worden? We zullen een bediende nemen. Van bijna, wat die bediende betreft. Maar in mijn huis wil ik de baas zijn. Je doet maar, Umberto. Ik behoor jou toe. Mm, vabene, vabene. Maar jij bent het die het vlees snijdt en ik zal voor de kassa zorgen. Ja, Umberto. Vabene, vabene. En dat is dus afgesproken. Wij trouwen. Una minuta, una minuta. Waarom wachten als alles in kruiken en kanne is? Jij zal de baas zijn. Goed, als Brutus gedood wordt, ben ik geroeineerd en dan trouw ik. Maar wordt Brutus levend gevangen, dan verandert alles. Brutus, waarom? We hoeven menken neer te schieten. Maar ken je een gek? Een levende leeuw is een fortuin. Een dode leeuw is niks waar. Voor een temmer misschien, Omberto, maar voor een slager is het anders. Je kent niet alle knepen van het vak. Knepen? Wat knepen? Een dode leeuw is vlees en van alle vlees kan je worst maken. Maar Brutus, worst maken van Brutus. Luister, Umberto. eenmaal door de hakmachine zal Brutus een prima soort worst opleveren. Leeuwenworst. Makkelijk. Hé hey Mathilde, jij zit vol duivelse plannen. Uit liefde, Umberto. Ah, het is om jou te kunnen houden, mijn kleine Umberto. <middels> Daar, daar is hij. Wie, de, de leeuw? Ja. Ja, in die kuil. Luister maar. Ja, wat is dat? Slaapt hij? Ja, natuurlijk. Een dier is als een mens. Naast een maal moet hij zien dat hij het verteerd krijgt. En zo'n hele geit, hoho, ho, dat is geen kleinigheid. Hoor je dat? Hij schijnt toch het hele beest niet opgekregen te ja. hebben. Oh, goeie genade. Wat heb je? Hij heeft niet de geit, maar de smid opgevreden. Of de doodgraver. Ze waren samen. Misschien alle twee. Oh, de stakkers, de stakkers. Maar niet de min, wat een maag, hè? In elk geval bewijst dit dat het een gevaarlijk dier is. Uh, laten we er maar niet te dichtbij komen. Maar Toch moet het afgemaakt worden. Ja. Het moet worden neergeschoten. Ja, ja, ja, ja, maar aangezien we niet te dichtbij kunnen komen... Juist, juist... Zo op het eerste gezicht lijkt me dat onoplosbaar. Volstrekt niet, volstrekt niet. Luister heren, u bent in oorlog geweest. Oh, ah, goed. Gaat. We zullen die kuil zuiveren, zoals men een loopgraaf zuivert. We laten alle in de lucht vliegen. Huh? Stil. Wat is dat? Mm -hmm. De leeuw zingt. Ah, maar dat is al te gek. Dat kan niemand bewijs maken. Ik schuif de takken opzij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kijk eens in die kuil. Daar is jullie leeuw. Goeie genade. De doodgraver. En de smid. Zo dronken als een kanonnenvarkens. Die sneerlappen. De hele dag was voorbij gegaan. En nu ging de zon onder achter de woonwagen van Monsieur Alguero. Brutus had aan niemand zelfs maar het puntje van zijn snooi laten zien. Maar omdat het tijd werd voor het avondeten, ging iedereen terug naar het dorp. Doodmoe, hongerig en mopperig. is afgelopen. Oh ja. Ze zijn er nu weer allemaal. Ons dorp is gauw bevolkt geraakt. Het was een droom, Juliette. Dat kon niet altijd duren. Ja, natuurlijk. Het was een droom. Een doodgewone droom. Je jurk is helemaal verkreukeld. Denk dat niet. Het is nylon. Nylon. Ja, dat is uh... Dat is heel praktisch. Ja. Dus dat was het dan, hè? Ja, dat was het dan. Ja, dat was het. Je zit helemaal onder het stof. O ja, maar het hindert niet. Even geborsteld en het is weg. Het is van Engels laken. Zo? Ja. Prachtig. Prima. Ja, uh, heb je nagekeken wanneer je trein naar Parijs vertrekt? Oh ja, ja. natuurlijk. Uh, heb je een plaats gereserveerd? Telefonisch. Uh, dat is uh, makkelijk. Het spaart moeite. Maar, we moeten naar beneden. Gelijk heb je. Uh, maar uh, niemand mag ons zien. Dat is helaas niet mogelijk. Kijk, ze dan allemaal onder aan de toer op het plein. Oh, wat vreemd. Wat doen ze daar voor de slagerswinkel? Hemel, ja? Komt kom er, op een afstand, het wilde beest is in zijn hol, we mogen het niet laten ontsnappen. Z'n hol, alsof mijn slagerswinkel een hol is. Oh hier, nee mijn geweer, maar zulke weer. hoe je kan niet weten. Maak je nergens voor nodig, het is niet z'n enkele formaliteit. Tegen mij zou hij zo zoet en braaf zijn als een schoothondje. Hij heeft immers alle biefstukken opgegeten. Ja, wees, wees toch maar voorzichtig hoor. O, oh, oh, het is vreselijk. Maar als dat beest die goeie man nou dood ja, maakt... Laat mij door, laat mij door, laat mij dronkaard. zo maak je het beest aan de gang. Ja. Dacht u nou heus niet dat een klein deuntje... Stilte! Ja, ja, ja. Kijk nou toch eens naar die zigeuner. Hij loopt op het dier toe. Oh. Hij raakt de leeuw aan. Ja. Hij streelt zijn manen. Maar oh. niets in de handen. Alles in de oog. Oh, het is buiten gekregen. Ja. Oh, het is gebeurd. Hij doet hem zijn halsband om. Ah, uh, oh, nou, oh, nou, gaat het oh. er niet meer aan. Hè. De temmer die brengt hem naar zijn kermiswagen terug naar is steven oh, oh, oh, wat een man. Hij weet zelfs met dieren te spreken. Ja, ja zoals onze oh. Sint Frans. Ja, kijk toch niet zo zuur, meneer de burgemeester. We zijn toch gerad. We zijn er zelfs goedkoop van afgekomen. Dacht u dat, meneer de onderwijzer? Nou, al mijn ossen, hazen, vijftien stuks rosbief, twintig schapenbouten en één ripstuk. Dat is zo op het eerste gezicht wat u opgegeten heeft. Maar ik zou voor u een gespecificeerde rekening sturen, meneer de burgemeester. Oh, wat een dag, wat een, nu, een dag. Nu moeten we de mensen van het dorp waarschuwen dat het gevaar geweken is. Ja, Zie je wel, ja. hadden we nou die luidspreker maar gemaakt, hè? Ja. Laten we in ja. afwachting daarvan de klokken gaan luiden. Kom, meneer de burgemeester, uh, de heer is aan u. Uh, wat, wat ik gezworen heb, de blijf gezworen. Ik, ik moet hem werken. Oh, arme kerel, oh, hij heeft een aanval van delirium tremens. Uh, Ach, kom, uh, laten we hem naar de, naar de slagerij brengen. Ja, ja, kom, ja, pak hem al is heel voorzichtig. Nou, wat blijft u nou met die emmer water? Dan groeien we die over het hoofd. Ja, het gaat niet. Ik weet niet wat er aan de hand is maar de kop. Geen water meer uit de kraan. Oh, oh, oh, dat is de droogte. Hè. Ja, dat moet het wel zijn. Mijn keel is helemaal droog. Laten we water vragen aan signor Alguero. Die heeft een watertank in zijn boomwagen. Ja. Oh, dat kan niet meer. Hij is net vertrokken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat zegt u me nou? Ja, ik, ik weet niet wat er ineens bezielde. Oh. Hij heeft zijn leven in zijn kooi gesloten. En weg was hij. Hals over de kop. Alsof de duvel hem op de hielen zet. Oh! Wat nou, wat nou achter de slagersvrouw is flauw gevallen. Uh, uh, geef me dan maar de fles azijn. Zo, hier. Ja, zo. Over de hoofd. Ja, ja. Riep ja. me door. Ja. Ja, ja. Giet me door, het zijn ja. toch goed te doen. Ja, ja. ja. ja oh. oh, oh, oh, oh. Oh, Berto. Huh? Huh? huh? Hey, hey, hey, hey. Luister. Wat horen we daar? Nee, nee, nee. Geen twijfel mogelijk. Het komt uit de ijskast. Oh, dit, dit kan alleen maar een, een auditieve en collectieve hallucinatie zijn. Ja, ja, het, niet alleen. Ja, moeten we he? toch eens kijken. Ik doe de koelcel open. Ja, oh ja, ja, voorzichtig, ja. Gewoon, voorzichtig, voorzichtig. Ja, voorzichtig, dat oh, voorzichtig. Oh! Oh! Oh! Milo en de schadhond. Met mijn me geforceerde geldla! Dat verklaart alles, kereltjes! Jullie hebben de kooi van de leeuw open gedaan om een soort van paniek te scheppen en dan je slag te kunnen slaan. He? Maar wie een kuil graaft voor een ander. <maar> de leeuw is komen opdagen toen jullie de hand vroegen aan de geldklaar van mevrouw de slagersvrouw. En om aan het dier te ontkomen hebben jullie je in de koelcel opgesloten. Maar, <de leeuw> maar nou zijn jullie rabbijrakkers bekennen maar. We bekennen alles, maar, maar onder één voorwaarde. En die is? Dat we een gloeiend hete grok krijgen om weer warm te worden. Oh, oh, oh. Juist, een hete grok. En goed sterk, papa. Huh? In de toren, mijn dochter, met haar vrije... Maar meneer... ...geruineerd en honteerd, alles op één dag, alle duivels. Meneer, ik verzeker... u. Ik geloof u niet. Ja, maar vader, ik zweer oh. u dat, dat... Ik wil niet, hoor. Schij hard. schijt toch hard. Schij het een geluid, meneer pastoor. U maakt ons nog doof. Meneer. Sterker. En vader, luister toch naar Meneer, hem. ik heb de eer u te vragen. Wat? Vraagt u nog? U verleidt mijn dochter aan. U hebt de onbeschaamdheid mij nog iets te vragen. Ik vraag u de hand van uw dochter. Wat? Hij houdt van mij. Ik, ik houd van hem. We, we houden van elkaar. Met het trouwen. Met ringen en al. Allebei. Wat? Een huwelijk? Ik huwelijk mijn dochter uit. Oh, oh, wat een dag. Wat? Ik, ik zeg, wat een mooie dag. En nu, moeder, is er geen gevaar meer. ...en het hele dorp is aan het feesten. Ik geloof dat ik de enige ben die nog niet meedoet. Daarom besluit ik mijn brief. Een kusje van uw Michelle. Ik ben klaar, tante. Mijn brief is af. Nou, het werd wel tijd. Mag ik nou nog even buiten spelen? Laat me eerst eens zien wat je geschreven hebt. Hier, tante. Ahoy, vier grote pagina's vol. Dat is goed. Zie je nou wat je schrijven kunt, als je maar wilt? Je kan altijd wel wat schrijven. En je zei dat je niet wist wat je zeggen moest. Nou, we eens kijken wat je daar vertelt. De doodgraver en de smid. De slagersvrouw en Signor Alcuero. Brutus de leeuw. Maar wat moet dat allemaal betekenen? Nou, u wou toch dat ik vier bladzijden voor kreeg? En wat zou dat? Wat dat zou? Dat ik wel wat moest verzinnen. Oh. met verlof. Dat was een radiocomedie van Claude Denis en Pierre Nivollet. De rolverdeling Het kind Monique Povel Pe tante Irene Porter, Veldwachter tevens dorpsomroeper Constant van Kerkhoven Apotheker Jan van Ees Onderwijzer Jan Borkes Slagersvrouw Tine Medema Smit Jos van Turenhout Directeur van de Harmonie Maarten Kaptein. IJzerhandelaar, Han König, Doodgaver, Sylvan Poons, Burgemeester, Louis de Bree, Alguero, Jean Sour, Juliette, Nora Boerman, François, Alex Vassen Jr., De Straathond, Tom Hakker, Milou, Donald de Macas en de pasteur Philippe La Chapelle. De muziek voor dit spel werd speciaal gecomponeerd door Jean Viennaire. Vertaling Frans Brunklaas. Regie Leon Povel.